Gestart. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Een 23-jarige inwoner van Alphen aan de Rijn is opgepakt omdat hij geprobeerd zou hebben het voormalige organon in Os af te persen. De man wilde geld van MSD, anders zou hij gevoelige informatie over het bedrijf naar buiten brengen. De politie bevestigt dat er een relatie is tussen de man en het voormalige organon, maar of hij er zelf ooit heeft gewerkt is niet bekendgemaakt. Bij MSD kwamen dit jaar enkele honderden mensen op straat te staan na een ingrijpende reorganisatie. Automobilisten overschatten de reistijd met het openbaar vervoer flink en kiezen daardoor minder vaak voor het OV. Dat blijkt uit een promotieonderzoek bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Gemiddeld schatten automobilisten de reistijd met het OV de helft langer in dan de reis eigenlijk duurt. Verder stelt de onderzoeker dat verstokte automobilisten hun gedrag nooit zullen veranderen. De overheid kan zich daarom beter richten op de kleinere groep die wel een goed beeld heeft van de reistijd met het OV. Zij zijn het meest geneigd hun gedrag te veranderen. Het Nationaal Ouderenfonds organiseert dit jaar een record aantal voor eenzame ouderen. Op 40 locaties verspreid over het land krijgen senioren die met de feestdagen vergeten dreigen te worden een gratis kerstdiner aangeboden. Het is het negende jaar dat het Oudere Fonds dit soort kerstdinees organiseert. De kerstdinees van het Nationaal Oudere Fonds zijn van 19 tot en met 24 december. Liechtenstein is sinds vandaag lid van het paspoortvrije Schengengebied... Bezoekers van het mini-staatje tussen Zwitserland en Oostenrijk hoeven vanaf nu geen paspoort meer te tonen als ze de grens overgaan. Het Schengengebied heeft nu 26 leden, 22 EU-lidstaten en 4 buiten de EU. Dat zijn Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking en tegen de avond regen. In het oosten kan dan sneeuw vallen. Het is 3 graden in het oosten tot 6 aan zee. Morgen regenbuien en met 7 graden iets zachter. Dit was het NWS Journal. Dit is John Hoka van de ANBB. Files in de Randstad staan onder meer op de ringweg Amsterdam, de A10 de Zuidrichting Amersfoort. Daar staat tussen Klobert de Nieuwe Meer en Afrit 2 kilometer. En op de ring West Richting Zaanstad tussen Geuzewald en Klobert 3 kilometer. En op de A27 Utrecht Richting Almere tussen Hilversum en Klobert staat 3 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Baby, mm, Sophisticated Mama.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 En zet hem op CFM. Let's yeah. yeah. Wanna learn how to believe again? Find the innocence.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 www.zfmzandvoort.nl ZFM Ook dit jaar kun je luisteren naar De Winterse 50. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Shake it up, shake up the happy I'm loving angels and En jij kunt hem samenstellen. Ga nu naar winterse50.nl Breng je stem uit en maak kans op een reis naar Tsjechië. De Winterse 50. De winterse 50. Het is 50 beste. Kerst en winter is altijd Op meer dan 100 radiostations in Nederland en België. Luister rond kerst naar de Winterse 50.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 Just the same.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 Hoi op ZFM ZFM